7 Uur. Rotlewin Lewin met het NOS-journaal. In China is een herdenking gehouden voor de coronadoden in het land. Op veel plaatsen stond het openbare leven drie minuten stil. Tegelijk klonk er getoeter van auto's, treinen en schepen en gingen luchtalarmen af. De Chinese autoriteiten melden vandaag 19 nieuwe coronabesmettingen, waarvan 18 uit het buitenland. Eén patiënt zou zijn besmet in Wuhan, waar het virus eind vorig jaar voor het eerst opdook. Het totaal aantal gemelde besmettingen is. China.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 De Amerikaanse Gezondheidsdienst adviseert Amerikanen om buiten de mond en neus te bedekken om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. President Trump zei dat het niet verplicht wordt en dat hij zelf geen gehoor zal geven aan de oproep. Amerikanen kunnen hun mond en neus volgens de dienst het best afdekken met een niet-medisch mondkapje of bijvoorbeeld een sjaal of t-shirt.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 Met nu... Opstand! If I could do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 That's fun.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 Mm-hmm. -mm.